Met het ...een deel van de oppositie in de Tweede Kamer vindt dat Shell zijn activiteiten in Syrië moet opschorten. Volgens D66, SP en GroenLinks moet Shell zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Concern is een van de belangrijkste internationale investeerders in Syrië. En het grootste deel van de Syrische olie wordt uitgevoerd naar de EU. De wind van de Syrische president Assad slaat al maanden protesten bloedig neer. Vanmiddag heeft de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken een gesprek met president Binschop van Shell Nederland. De EU praat al enige tijd over een boor. Van olie uit Syrië. Nederlandse consumenten hebben veel hogere schulden bij bedrijven dan vorig jaar. De Nederlandse Vereniging van inkasso NVI, meldt dat de gemiddelde schuld bij een inkasso op dit moment zo'n 1700 euro is. Vorig jaar stond het gemiddelde nog op ruim 1300 euro.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 De winst van Eureko kwam uit op 180 miljoen, een daling van bijna 80 procent. Het bedrijf had vorig jaar een eenmalige meevaller door de verkoop van een Poolse verzekeraar. Ook heeft het verzekeringsconcern bijgedragen aan het EU-steunfonds voor Griekenland. In totaal is 50 miljoen aan Griekse staatsobligaties afgeboekt. Het weer, vanmiddag in het noorden wat buien, in het zuiden is het droog met af en toe zon, het wordt 18 graden. Morgen veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog en iets warmer. Daarna een paar dagen met veel zon en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOM Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat bij Dordrecht nog 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Nog steeds is daar de rechter rijstrook dicht. Tot zover de verkeersing. Bent u al BN'er? Nee?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 VFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Welkom en leuk dat u bij bent. Ik ben beland er in een aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem u weer mee. Terug op reis. Reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Boris opening, Louis Davids met Weetje nog wel oudje. De opname uit 1928. Dit uur heb ik muziek voor u van Trea Dops... Ger Timmerman komt voorbij. Trio Ben Lansink. is de volgende plaats van Wilke Alberti met Ciao Venetia. Ciao Venetia. Ciao Venetia. Ciao Venetia. Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Venetia. Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao Ciao on this screen Ik moest van je heen, liet je zo in, want de beide zee, lokt geen zee maar mee, maar ik kom misschien heel te terug. Strand klinkt een melodie, vol van harmonie droom ik voor me heen, voel me zo alleen, denk ik aan mij de roza, roza. vragen om met me mee te gaan. En toen ik haar alleen zag, vroeg ik aan haar voldaan.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 De vrijheid van je hart, Halleluja, alle mensen zijn gelijk, Halleluja, in Gods eer. M. Zandvoort, allemaal mooie oud-Hollandse muziek hier op de lokale omroep vanuit Zandvoort. We horen muziek van Piet Sibrandi met Ook al is je huid dan zwart. En daarvoor muziek van Trio Ben Lansik met O.O. Rosa. En daarvoor een mooie plaat van Gert Timmerman met Rosa Rosalie. En ook horen u met Blijf je aan mij, Blijf je steeds aan me denken moet ik zeggen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 Lady Lorelai. Jij hoort bij mij als de wijn bij de rijn, Lady Lady Lorelai. Ik zing jouw naam haast in iedere refrein, Lady Lady Lorelai. Zoals die zomer, zo zal het nooit meer zijn, Lady Lady Lorelai.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 It's deep in black, lady, lady, Lorelei. Hij zag haar als zijn koningin met bloemen geschenken en natuurlijk ook een gladdering. Hij ging u mee met de smokelaar om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Lorraine aan de telefoon aan man toen zijn boodschap waben. De jongste van allemaal De auto razen door de stille nacht Ze langs de baan met zijn dure vlag Niemand weet hoe het is gegaan Tegen een boom stond en brandend een En toen hij sterven eruit werd gehaald Zei hij voor het laatst voor het was geraam Als toch so dat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 een stuk probleem, want jij speel ik het dan wel waar.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 Ik zie graag Cliff, ik zie graag Elvis, maar het liefst! zie ik jou. Ah, oh, oh, oh yeah, ah, oh, oh yeah, ah, oh, oh yeah. We leven tijd van de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 Jong, ik ben 17 jaar, ik hou van een zon. Ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? de Een grote liefde die was ons toebedekt. Voor mij en jou twee gouden ringen was het toekomstbeeld, maar.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 Ik kan een ander nooit iets weten Omdat ik zo veel van je hou Wat verdriet Mooi ben je niet Het gaat Vooral wanneer je kijkt Of geen vlaag Schoonheid vergaat Maar niet de lelijkheid die blijft dat moet je maar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 Zoals je weet, zo tezamen beelden wij Het lief, o vrouw, dat was voor jou En al het leed, dat was voor mij Dat heb je toch gegeten Al liet je mij ook dikwijls in de kak Hij sloeg je paak bij de ogen blauw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 Okay. Doet het jou nou ook wat mij? Tadaar, dat schei uit, ik kan wel hebben. Lief en leed, zoals je weet, tezamen deelden wij. Het de lief overal, mm het -hmm. was voor jou. Alles, nee, dat was voor mij, dat heb je toch gedeten Al liet je mij dikwijls in de kou En sloeg je vaak bij de openbrug Toch kan slechts mageren, hij kon scheiden, Omdat Aad ik zo van je Samen, samen en delen vreugde maar ook verdriet. Samen, samen.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 40, 50, 60 en 70 Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En hoor de muziek van Johnny Hoes met Mijn trouwe paard. Daarvoor muziek van Annie Palmen en Joop van der Marl met Samen. En daarvoor Wilma met een klomp met een zeiltje. En daarvoor nog dat mooie nummer van uh, Sylvie Poons en Heintje Davids met omdat ik zoveel van je hou.